5 uur. NPO Radio 1, met Mark Visser. Goedemiddag, tweede uur van Nieuws en Co. Met veel kritiek op het loonplan van minister Kolmees. En geeft jouw docent wel goed les? In Wageningen leren studenten hoe ze zo goed mogelijk kritiek kunnen geven. Eerst het nos journaal Lot de Win. President Trump heeft een geplande reis naar Zuid-Amerika... afgezegd vanwege de ontwikkelingen in Syrië. Trump zou vrijdag naar Peru gaan en later naar Colombia... maar volgens het Witte Huis moet de president leiding geven... aan de Amerikaanse reactie op de aanval met gifgas in Douma. Trump gaat ervan uit dat Syrië, Rusland en Iran... verantwoordelijk zijn voor de aanval. Gisteren zei hij dat de VS zo snel mogelijk in actie komt... en dat er allerlei militaire opties zijn. In Syrië bereiden ze zich al voor op een mogelijk Amerikaans bom zegt Midden-Oosten-correspondent Daisy Moore. Zij weten niet wanneer, waar precies en op welke schaal... maar we lezen en horen nu wel over voorzorgsmaatregelen... die worden getroffen in Syrië op militaire basis in uh, regeringsgebied... en ook in grensgebieden uh, tussen Syrië en Irak... waar uh, troepen worden geëvacueerd. Dus ja, zij maken zich wel zorgen, denk ik. Ook, gedeputeerd, ook, van, uh, aardbeving, sorry, ook gedupeerden van aardbevingsschade in Zuid-Laren en Emmen... krijgen een vergoeding voor hun schade. Dat hebben de NAM en het ministerie van Economische Zaken... volgens RTV Drenthe toegezegd aan de bestuurders in het gebied. Volgens de Drentse gedeputeerde Stelpstra... hebben de provincie en gemeente lang moeten zeuren om een schaderegeling. Waarbij we ook gezegd hebben dat het goed zou zijn... als die er eindelijk eens komt, dat je ook de oude situaties opruimt. Uh, dus het uh, heeft vooral veel tijd gev uh, gevraagd en veel uh, volhouden. Uiteindelijk heeft het uh, heel erg geholpen dat in Groningen alles in de stroomversnelling is, uh, is gekomen. Er zijn na aardbevingen door gaswinning in kleinere gasvelden bij Zuid-Laren en Emmen... ruim 500 schademeldingen binnengekomen. Die moeten voor 1 juli behandeld zijn.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 SGP-Kamerlid Albert Dijkgraaf vertrekt uit de Tweede Kamer. In januari meldde hij zich al tijdelijk af wegens oververmoeidheid En nu heeft hij bekendgemaakt dat hij definitief vertrekt... om persoonlijke redenen. Kamervoorzitter Ariep las Dijkgraafs afscheidbrief voor... die elk vertrekkend Kamerlid traditioneel schrijft. Sinds enkele jaren staat er steeds meer spanning op mijn huwelijk. Als gevolg daarvan klopt de balans tussen werk en privé niet meer... Als je een goed kamerlid probeert te zijn, dan vergt dat veel. Als ook je relatie veel energie kost, dan lever je aan twee kanten in. Albert Dijkgraaf heeft acht jaar voor de SGP in de Kamer gezeten. Hij voerde vooral het woord over financiën, defensie en milieu. Hij wordt in de Kamer opgevolgd door partijgenoot Chris Stoffer uit Nunspeet. De brandweer in Amsterdam is begonnen met een sportklas voor vrouwen... om ze door het toelatingstraject te loodsen. De brandweerleiding wil met campagnes op sportscholen... meer vrouwen aantrekken en ze helpen bij de hoge fysieke eisen... die aan het werk worden gesteld. De bedoeling is het korps diverser te maken. Er werken nu bijna 500 professionele brandweerlieden, slechts 10 daarvan zijn vrouw. Het weer dan nog, in het zuidoosten, zuiden en midden van het land kans op stevige buien met onweer. In het noordoosten blijft het waarschijnlijk droog. Morgen eerst nog een bui, later droog en wat zon. Het wordt morgen 15 tot 18 graden. AMB Verkeersinformatie, Kees Quax, Die A15 bij Tiel, is die nog dicht? Uh, hij is, de rijbaan is dicht, het verkeer gaat er alleen via de vluchtstrook nu langs. Hm. Dan gaat het over de A15 van Gorkum naar Nijmegen. 14 kilometer heb je voor de kiezen tussen Meteren en Echtelt. De hoofdgrabaan is dus dicht. Het gaat wel even de enige tijd duren. Er staat in totaal 570 kilometer. Meer dan gebruikelijk voor het tijdstip. Er zijn nogal wat ongelukken gebeurd. Vooral bij Utrecht, Amersfoort en op de A15. De krenten uit de pap. Dat zijn de A1 vanaf Amsterdam naar Amersfoort. Ruim 20 minuten vertraging bij Muiden. Een ongeluk op de A6 bij de Hollandse Brug is daar debet aan. Er zijn nu bergingswerkzaamheden. Drie rijstroken zijn dicht, waarschijnlijk tot zes uur. De A2 van Eindhoven naar Maastricht, drie kwartier vertraging tussen knooppunt Batadorp en het knooppunt Leenderheide. Maar na een ongeluk zijn daar alle rijstroken wel weer vrijgemaakt. Op de A15-Europort Gorkum tussen Vaanplein en Ridderkerk, een kwartier vertraging. Drie kwartier is de vertraging op de A27 Almere richting Gorkum. De file begint bij Hilversum, loopt door tot aan het knooppunt Lunetten. En als laatste de A28 Utrecht-Amersfoort. Nog ruim 20 minuten vertraging tussen Soesterberg en Leusden zuid Gidem Yuxo, fotograaf van de Volkskrant... onthulde Syrische kinderarbeid in Turkije. Deze meisjes werken voor 50 euro per week, zes dagen, 12 uur per dag...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 En je eigen naam, vriend. Mannen van Nederland. Michael hier. En door. Een nieuwe outfit is een makkie. Sprintje trekken en hup naar Only4Man. In 15 winkels en online. Kijk op only 4 Wat een kop, man. Vandaag is de laatste dag van de Kras kortingsdagen. Boek alleen vandaag nog een rondreis cruise of stedentrip... met korting tot wel 100 euro per persoon. We begrijpen waar u naartoe wilt. De wereld is kras...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 de absolute kraker in de Eredivisie. Pak PSV de schaal uitgerekend tegen de grote rivaal? En die zitten er nu in! Prachtig! Of is Ajax de baas in Eindhoven? Ja! Nou! Abonneer je nu en kijk zondag naar PSV Ajax. Fox Sports Eredivisie. Erbij voor de toppen. NPO Radio 1. NOS NTR. In Rotterdam is vandaag een internationale antidrugstop gehouden en dat is hard nodig voor ons land. In Nederland gaat naar schatting 3 miljard euro om in de drugshandel. Slechts 10% daarvan wordt onderschept. En daarom riep korpschef van de politie Akerboom op tot meer Europese samenwerking om de internationale drugshandel aan te pakken. Mark Visser. News Co. Wat achter elk pilletje en elk lijntje kook zit een wereld van geweld en criminaliteit. Iedereen die wel eens drugs gebruikt moet zich daarvan bewust zijn. Een opmerkelijke oproep vandaag van de hoogste baas van de politie van Akerboom dus, op dat internationale drugscongres in Rotterdam. Verslaggever Hendrik Willem Hofs. Eerst even dat congres. Wie, wie zijn er dan allemaal? Ja, zo'n 450 drugsbestrijders uit 120 verschillende landen. Je ziet er echt van alles. Ook bijvoorbeeld uh, mensen uit Saoedi-Arabië met die lange gewaden. Overal staan vlaggetjes op tafel, het lijkt een beetje op de VN. En ook de volksliederen werden gespeeld van Amerika en van Nederland. Het wordt georganiseerd door de Amerikaanse DEA. Nou, die ken je misschien wel uit de series of de films. De drugsbestrijders in de VS. En deze keer is het mede georganiseerd door de Nationale Politie van Nederland. En is er dus ook iemand die even de knuppel in het hoenderhok gooit... Akerboom in dit geval. Waar maakt hij zich vooral zorgen over? Nou, Akerboom maakt zich zorgen om de uitdijende drugseconomie in Nederland... Ons land speelt een belangrijke rol in West-Europa. Uh, bijvoorbeeld de haven van Rotterdam, daar komt veel cocaïne binnen. Excessi-laboratoria door het hele land, daar worden miljoenen pilletjes gemaakt... die de wereld overgegaan, verhandeld worden op het internet. En dan hebben we ook nog eens een keer, ja, het de wiet. Ons Nederland wordt ook uh, wel eens de wietschuur, de pillenfabriek... of de doorvoerhaven van coke genoemd. Grote criminele organisaties zijn hier actief, die afpersing... Omkopingen, ook liquidaties, we hebben het pas nog gezien... de broer van de kroongetuigen, niet schuwen. Maar, zegt Akerboom, ook de mensen die in het weekend partydrugs gebruiken... die hebben een verantwoordelijkheid. Want dat is volgens de politiebaas veel te gewoon geworden. Ik vind dat het te veel genormaliseerd is. Aan de ene kant is dat gunstig... omdat we weinig problemen hebben in, in termen van gezondheid. Maar aan de andere kant eh, normaliseer je daarmee ook... Een, echt een zwaar crimineel probleem. Waar blijkt dat uit? U noemde wat voorbeelden ook in uw spiegel. Je ziet dat uh, jongeren heel gezond leven uh, door de week. Ze sporten, uh, ze doen yoga, uh, ze doen allerlei dingen die gezond zijn voor hun lichaam. En in het weekend gaan ze uit hun dak, drinken ze hartstikke veel... en gebruiken ze uh, cocaïne en pillen. En die tegenstelling is eigenlijk heel vreemd. En ik vind dat ze zich, zich daar bewust van moeten, moeten worden. Hebben wij die cijfers ook, wil Willem? Is dat inderdaad toegenomen? Ja, dat zijn allemaal schattingen natuurlijk. Uh, het is moeilijk om dat exact vast te leggen. Volgens het Trimbos Instituut, mensen die er verstand van hebben, uh, is er wel een toename te zien. Vooral onder clubbezoekers en festivalgangers. Uit een steekproef bleek dat een kwart daarvan wel eens cocaïne gebruikt tijdens het uitgaan. En zelfs de helft van het uitgaanspubliek slikt wel eens pilletjes. Ja, het is dus wel steeds gewoner geworden. Het is in de stad van geen woorden, maar daden. We hebben de woorden gehoord. Gaan er nu ook daden komen? Gaat de politie en gaat de justitie die gebruikers nu ook aanpakken dan? Ja, dat heb ik gevraagd aan het OM, aan de minister, aan Akerboom. Maar ja, dat dan weer niet. Hè. Het blijft bij een moreel appel. Er wordt niet getornd aan het liberale drugsbeleid van Nederland... Die oproep die moet besproken worden aan de keukentafel, zegt Akerbam dan. En politie en OM willen zich toch vooral blijven richten op die grote handelaren... met strengere straffen, het afpakken van vermogen. Ja, en ook de baas van het Openbaar Ministerie, Gerrit van den Burg... die geeft toe dat er wel een beetje sprake is van een dubbele moraal. Het is natuurlijk altijd wel zo dat er iets van een dubbele moraal... in onze samenleving aanwezig is. Wat is die dubbele moraal? Die dubbele moraal is uh, uiteraard dat we allemaal met z'n allen hard bezig zijn... als het gaat om de aanpakken van, uh, van de handel en de productie. Uh, en dat tegelijkertijd uh, we ook wel zien en ook toelaten... dat in, in de weekend of anderszins ook wel een uh, pilletje niet wordt geschuwd. Is dat dan niet twijlen met de kraan op? Dat is ook niet het dweilen met de kraan open, zo noem ik het zeker niet. Het is past uh, kennelijk in de politiek-maatschappelijke verhoudingen zoals we die hier in Nederland kennen. Uh, en het gaat niet aan om dan de gebruiker te criminaliseren. Uh, daar, daar doe ik niet aan mee, voor zover dat uh, aan de orde zou zijn. Het gaat vooral om uh, de grote productie en de grote handel. Ja, en om die handel aan te pakken moet er veel beter worden samengewerkt... zegt iedereen op dat congres. Ook de minister van Veiligheid Grapperhaus heeft plannen naar de Kamer gestuurd... om de samenwerking in Europa en tussen verschillende diensten te verbeteren. En tijdens dat grote congres zullen er veel ervaringen worden uitgewisseld. Nou ja, nou is het natuurlijk ook wel interessant om te weten... wat die Amerikanen dan vinden van onze uh, drugsbeleid... en hoe dat allemaal gaat in Nederland. Er was een rapport waarin zelfs werd gesproken over een narcostaat... Nou, ik heb dat eens voorgelegd aan de nieuwe Amerikaanse ambassadeur Piet Hoekstra. Volgens hem valt het wel mee. Een uh, narco state is a failed state. It means that you don't have law enforcement, uh, you don't have the rule of law, you don't have a judicial system en uh, all of those types of things. None of those things exist in the Netherlands. You have all the things that you do not find in a narco state. So no, I wouldn't characterize the Netherlands as a narco-state. Nou, een beetje een hart onder de riem van de nieuwe Amerikaanse ambassadeur. We zijn geen narcostaat. Verslaggever Hendrik Willem Hofs. Contact nu met Ferry Goosens van het Trimmels Instituut. Goedemiddag. Goedemiddag. De minister van Justitie, Grappenhous, die zegt hierop dat ja, drugs wordt geassocieerd met happy time. Alsof het erbij hoort. Klopt dat wat hij zegt? Is dat het imago van drugs op dit moment bij Nederlanders? Al in ieder geval een groot deel daarvan? Ja, ik denk dat dat op zich geen slechte typering is. Uh, voor uh, meer jongeren dan voor een hoort het, uh, hoort het erbij. Er wordt ook opener over gesproken onder jongeren onderling. Uh, laten we wel vooropstellen dat de meeste jongeren ook geen drugs gebruiken. Dus het is echt niet zo dat iedereen aan de drugs uh, zit. Maar ja, er wordt wel open over, uh, open over gesproken. En ja, jongeren uh, associëren het met een leuke avond. Maar je hoeft het niet eens te gebruiken om, om toch ook dat beeld te hebben van... nou goed, ik heb het niet nodig, maar als anderen dat lekker vinden, laat ze lekker. Uh, ja, <tieft> het wordt ook minder af, afkeurend naar uh, gekeken, dat merk, je, dat merk je ook. Jongeren zijn er open over, spreken er vrijer, vrijer over. En het, het lijkt ook wel wat zichtbaarder op festivals, het gebruik. En de korpschef Akerboom, die horen we zeggen dat, dat veel twintigers en dertigers dan door de week zelfs heel gezond bezig zijn. Uh, hè, dus heel erg letten ook op hun voeding, maar dan in het weekend cocaïne en pillen gaan nemen. Ja, dat heeft een heel interessant punt. En dat zien wij ook wel. Dat horen wij ook wel. Er uh, wordt ook wel agenda hedonisme genoemd door Tonabbe. Uh, docent op de Universiteit van Amsterdam. Die zegt, oké okay, jongeren, die gaan door de week. Zijn ze heel gezond bezig. En in het weekend, als ze er tijd voor hebben. En er zijn geen belangrijke dingen op de agenda. Dan gaan ze, dan gaan ze feesten. Maar ik vind dat punt wel interessant. Dat er gezegd wordt, er wordt eigenlijk te weinig gekeken naar de gevolgen op het gebied van criminaliteit, milieuvervuiling, de handel die ermee gepaard gaat. En we hebben ook niet de indruk dat heel veel jongeren zich daar ja, van bewust zijn of mee bezig, mee bezig zijn. Dus wat dat betreft is het best een interessante oproep om te kijken of we daar niet wat meer aandacht aan zouden moeten besteden. Want ja, eerlijk is eerlijk. Als je gebruikt, dan accepteer je ook die gevolgen. Vragen jullie er wel eens naar of, of mensen ook aan daaraan denken? Nee, wij houden ons met name bezig met, uh, met gezondheid. Ja. Uh, dat wil overigens niet zeggen dat wij uh, er niet ook al een tijdje over dat nadenken zijn. En we horen ook wel die geluiden van, uh, van jongeren. Ja, Sommigen zijn er ook wel van, van bewust. Ja, het, doet er wel, het doet er wel toe. Alleen op het moment dat we dan over gaan doorvragen. Uh, dan zeg je, hoe zou dat dan uit moeten zien? Ja, dan denk ze dan een soort Max Haar, Havelaar kook of zoiets. Maar ja, dat kan ook weer, ook weer niet. Het is natuurlijk een illegale, illegale markt. Dus ja, dan is het alternatief eigenlijk dat je tegen jongen zegt. Joh, dan zou je het eigenlijk niet moeten gebruiken. Nou, dat is op zich best een goede uh, oproep, maar eerlijk is eerlijk, dat is natuurlijk ook niet iets waar iedereen zich aan uh, aanhoudt. Dus ik ben het op zich wel eens met de oproep om daar wat bewustere uh, jongeren daar bewuster van te maken. Gebruikers van bewuster van te maken. Maar we moeten er ook weer niet uh, het wonder van verwachten. Wat maakt het verschil als het gaat om preventie bij drugsgebruikers, als u dat wil voorkomen? Uh, gezondheid is toch wel een belangrijk, uh, een belangrijk aspect om jongeren daarop te, op te wijzen. Uh, met name korte termijn, uh, korte termijn gevolgen zijn, uh, zijn relevant. Uh, aan de andere kant, eerlijk is eerlijk, jongeren hebben, uh, uh, kiezen er soms ook heel bewust voor om drugs te gebruiken. Ondanks de risico's die ze kennen, die wij met ze communiceren, die we ze laten weten. Dus ja, we hebben ook maar beperkte invloed. Neemt niet weg dat ik het uh, nogmaals het aspect wat genoemd wordt, best de moeite waard vind om verder te verkennen of dat niet toch wat meer invloed zou kunnen hebben op het gebruik uh, onder jongeren. Jongeren en uh, jongvolwassenen. En verschilt dat ook nog qua drugs wat je gebruikt? Uh, hoe bedoel je? Nou, de, welke soort je gebruikt? Het verschil tussen, tussen ecstasy of, of een blootje? Nou, er zit natuurlijk wel heel hele andere productiemethoden bij. En ook de effecten en de gezondheidsschade per middel is absoluut anders. Daar zitten, wel grote, daar zitten zeker wel verschillen tussen. Ja, Laten we overigens niet uh, vergeten dat alcohol en tabakken... nog wel de grootste boosdoeners zijn als het gaat om gezondheid. Dus dat konden we zo eventjes gezegd aan het eind. Dank u wel. Dat was Ferry Goosens van het Trimbos Instituut. Verkeersinformatie Kees Quarks. Hoe is het op de weg nu? 500 kilometer, Mark, geeft aan dat het een best stevige avondspits is. Drie kwartier vertraging op de A2 Eindhoven Maastricht... tussen Baterdorp en Knoop in De Hocht. Alle rijstrokken zijn vrij na een ongeluk. Dikke uur vertraging op de A15 vanaf hem naar Nijmegen... Um, tussen Metren en tot staat de 14 km file. De rijbaan zelf is dicht, verkeer gaat daar via de vluchtstrook langs. Ook file in een andere rijrichting, 8 kilometer tussen Dodewaard en Tiel. En de A27 gaat niet lekker vanaf Almere naar Utrecht. Tussen Hilversum en Nieuwegein een half uur vertraging. Er is veel verzet tegen de arbeidsmarktplannen van het kabinet... De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Koolmees... presenteerde gisteren de eerste versie van zijn plannen. Flex moet minder flex, vast minder vast. Dat is een beetje het idee erachter. Politiek verslaggever Marleen de Roy. Maar die plannen van de minister vallen nog niet zo goed... Hè, bij werkgevers en werknemers. Nee, dat kan je wel zeggen, inderdaad. Uh, bij de sociale partners veel verzet. Werkgevers die zijn ontevreden, want ze zeggen... Ja, het gaat allemaal wel heel duur worden zo. En de grootste vakbond van Nederland is op basis van deze plannen zelfs een offensief begonnen, zegt hun voorzitter Hanne Busker. Wij hebben uh, uh, ook als FNV het offensief aangekondigd. Hè, waarin we zullen laten zien wat er nu precies gebeurt op die arbeidsmarkt en ook niet stil zullen blijven. En dat heeft alles met deze agenda te maken. We moeten zorgen dat die arbeidsmarkt voor iedereen weer aantrekkelijk is. En dat mensen ook weer zekerheid aan hun baan kunnen ontlenen. Betekent dat acties vanuit de FNV? Nou, die zijn wat dat betreft ook zeker niet uitgesloten. Stakingen. Stakingen eh, horen er altijd bij. In veel bedrijven zijn we daarmee aan de slag. Dus in die zin eh, zult u ook de komende tijd van de FNV het nodig horen. Acties, stakingen die er altijd bij horen, ja, zegt hij. Daar gaan we. Ja, ik ben benieuwd. Wat gaat het zin hebben, denk jij? Ja, nou, dit zijn de uitgewerkte plannen... die afkomstig zijn uit een regeerakkoord. Hè? Dat is natuurlijk al afgetikt. En de minister gooide gisteren eigenlijk het balletje op... en presenteerde de eerste versie van zijn plannen. Een beetje onder de noemer... iedereen mag nu er nog wat van vinden, mag meepraten... mag zijn stem laten horen. Op die manier wil de minister Koolmees natuurlijk ook... dat werkgevers en werknemers achter zijn plannen komen te staan uiteindelijk. Want ja, dit gaat allemaal over wat er op de werkvloer gebeurt. Daar zijn werknemers en werkgevers belangrijke spelers. Maar goed... De richting staat wel een beetje vast. Dat staat ook al in het regeerakkoord. Linksom of rechtsom gaat dit het wel zo'n beetje worden. Wat, wat zijn er dan voor plannen? Kun je wat uitleggen daarover? Ja, het gaat om een heel pakket van maatregelen. Dus dat, daar zit van alles bij. Maar het meest ingrijpende is toch wel dat het makkelijker moet worden om iemand te ontslaan. Nu kan een werknemer alleen worden ontslagen... als hij aan een van de ontslaggronden volledig voldoet. Dus dan moet je als werkgever aantonen... dat iemand bijvoorbeeld langdurig verzuimt of constant werk weigert. Dan moet je een dossier opbouwen en dan moet je kunnen laten zien... op deze grond werkt hij niet mee. In de nieuwe wet moet het ook mogelijk zijn om iemand te ontslaan... die bijvoorbeeld af en toe verzuimt, niet helemaal functioneert en wel eens ruzie heeft, die dus meerdere probleempjes heeft. En dan uh, kun je ook iemand ontslaan. Staat dan wel tegenover dat uh, je meer geld meekrijgt. Uh, maar goed, het moet dus makkelijker worden zo om iemand te ontslaan. Dat zijn dan de plannen. Hoe wordt er gereageerd in de Tweede Kamer? Ja, de coalitiepartijen die verdedigen het en die zeggen... ja, je moet niet alleen naar bijvoorbeeld dit ontslaggedeelte kijken... maar je moet het in zijn geheel zien. Je moet bijvoorbeeld ook kijken naar de maatregelen die wij nemen... rondom tijdelijke contracten en rondom payroll. En je moet het hele plaatje bekijken, zegt ook Dennis Wiersma van de VVD. Uh, en het doel is uh, van dit pakket om een balans op de arbeidsmarkt te brengen. Iedereen is nodig en we willen ook iedereen weer meer kans op die vaste baan bieden. Dat doe je niet door één maatregel, maar een combinatie van een aantal maatregelen. En sommige zijn geliefd bij de werkgevers en sommige bij de werknemers. En dat heet dan ook wel balans. Ja, balans, balans, dat is het stekenwoord. Maar volgens de oppositiepartijen, zoals de PvdA Gijs van Dijk... bereik je met deze maatregelen juist het tegenovergestelde. Heel veel maatregelen die gooi je in een blender... Daar krijg je een cocktail van en uiteindelijk is de cocktail echt niet te drinken. Dat is een beetje mijn smaak als ik er zo naar kijk. Want aan de ene kant zegt het kabinet, we willen die flexibilisering stoppen... maar ze zetten volledig, uh, de, de, maken ze de weg vrij om werknemers flexibel in te zetten. Ja, oppositiepartijen, de FNV, je hoort het, ze zijn strijdlustig... en die strijd gaan ze voorlopig ook nog wel even voeren... En er zullen veel debatten over volgen, dat weet ik zeker, Mark. En waarschijnlijk zullen wij het er ook nog wel eens over hebben. Maar of het uiteindelijk zin gaat hebben of de wet echt zo gaat worden... of dat die anders, uh, anders gaat worden, ja, dat is natuurlijk nog maar de vraag. We wachten af. Politiek verslaggever Marleen de Roy. News Co. Studenten krijgen na elk vak de kans om hun mening te geven over hoe de docenten het er vanaf brachten. Gaven ze goed college? Was de voorgeschreven literatuur relevant? Dat soort zaken. Maar het commentaar van studenten is niet altijd even opbouwend. En ze beseffen niet altijd hoeveel invloed ze hebben. En daarom besloten de Studentenraad van de Wageningen Universiteit de studenten extra uitleg te geven over hoe en waarom ze moeten evolueren. Verslaggever Karin Alberts toog naar Wageningen. Ik heb hier een vak erbij gepakt, een vak over bosbouwbeleid. En dan kun je, als je een student van de WUR bent... kun je op de website gewoon uh, niet alleen de studiegids van het vak vinden en het rooster... maar ook een evaluatieverslag van hoe het vak vorig jaar is beoordeeld door de studenten. En eens dus even kijken, want ik zie, this course is inspiring. I learned a lot from this course. Het zijn een aantal dingen waar je dan uh, commentaar op kunt geven... Al uh, was challenged bij dit course. Allemaal Engels, hè? want veel Engelstalige studenten ook hier in Wageningen. Ja, over het algemeen is de voertaal van het onderwijs allemaal Engels. En hoeveel studenten vult nou zo'n evaluatie in? Je ziet hier dat uh, een kwart van de studenten het heeft ingevuld bij dit vak. Dat is iets lager dan gemiddeld, want over de hele universiteit breed vult een derde van de studenten de evaluaties in. Jaap Kerg, lid van de studentenraad van de Universiteit Wageningen. Er is wel wat aan de hand met deze studenten evaluaties. Want het bleek dat sommige studenten die vrije ruimte nou, nogal erg vrij invulden. Hè? Geef eens wat voorbeelden. Ja, dat zal ik zeker doen. Uh, de studenten vullen deze vrije ruimte niet altijd heel constructief in. Soms dan maken ze opmerkingen over de uiterlijk van de docent of de afkomst of andere dingen die niet gerelateerd zijn aan de didactiek van het vak, om het zo te zeggen. En als docent kun je daar gewoon eigenlijk weinig mee. Want je kan dit soort commentaar op de rokjes of de haarstijl niet gebruiken om je vak te verbeteren. En daar zijn de evaluaties voor bedoeld. En verder er heel soms. Studenten er ook gewoon beledigend in of onrespectvol. Dat is natuurlijk erg vervelend, want dat geeft je als docent een slecht gevoel over je onderwijs. En dat zorgt er niet voor dat docenten gemotiveerd zijn om te in, uh, investeren in hun studenten. En... en komt dat nu omdat je die evaluaties anoniem mag invullen? Daar zou het mee te maken kunnen hebben, hoewel ik wel denk dat anonimiteit uh, van de evaluaties erg belangrijk is. Maar inderdaad, als studenten niet weten wat er met evaluaties gebeurt en ze kunnen er ook niet op aangesproken worden, dan uh, kan het zijn dat dit bijdraagt aan het feit dat ze niet weten hoe ze het goed moeten invullen. Ja. En weten studenten wel dat die commentaren ook rechtstreeks bij de docent terechtkomen? Nou, dat is interessant, want veel studenten hebben dat eigenlijk niet door. Die denken dat het inderdaad nog uh, een censuur overheen gaat of zoiets. Maar docenten lezen gewoon rechtstreeks wat de studenten vinden. En die directe communicatie is heel belangrijk. En het is heel maar fijn kan dus ook heel pijnlijk zijn. kan dus ook heel pijnlijk zijn. En soms heb je docenten waarop commentaar natuurlijk een beetje pijnlijk is. Want niet iedereen is even goed een lesgeven altijd. Maar ja, studenten moeten zich er wel van bewust zijn dat ze niet onnodig pijnlijk commentaar geven. Jullie hebben als studentenraad besloten uh, op te treden, hè? Wat gaan jullie doen? Wat we hebben gedaan is om in onze overlegvergadering met rector Magnificus... een plan in te brengen voor hoe studenten aangespoord kunnen worden... om beter en constructiever commentaar te geven. We willen dat de nieuwe eerstejaars eigenlijk gewoon een uitleg krijgen... over wat is het vak evaluatiesysteem en wie neemt het mee. En verder willen we ook dat in de evaluatie zelf niet alleen de vragen aangepast worden... om gewoon uit te nodigen tot constructieve feedback. Maar we willen ook dat er een uitlegje komt... Bij elke evaluatie die wordt ingevuld wie deze te zien krijgt en waar die heen gaat. Zodat studenten ook echt bewust zijn van wat ze invullen. En misschien ook beter op hun woorden passen. Dat hopen we zeker. Gaat het zover dat de carrières van docenten ervan afhangen? In een zekere zin gaan wel zover. En dat is ook iets wat studenten zich niet altijd beseffen. Uh, docenten die aangesteld zijn bij de universiteit en promotie willen maken. moeten ook bij de beoordelingsadviescommissie kunnen aantonen. dat hun vakken goed scoren. en dat studenten tevreden zijn met hun onderwijs. Het is belangrijk dat de hoogleraden die er uiteindelijk rondlopen. ook verstand hebben van goed onderwijs. Maar ja, des dat... te belangrijker om te zorgen dat die, die uitkomsten ook echt representatief ja, zijn. Want anders is het ook een vals uh, middel. Nee, het is niet alleen belangrijk voor de onderwijskwaliteit. maar het is juist ook is belangrijk voor de docentkwaliteit. Want je kan geen goede docenten krijgen als de scores niet representatief zijn, want het wordt inderdaad echt meegenomen als middel ter beoordeling van promoties, ja. Lia Hemerik, universitair hoofddocent biometris. En die verzorgt onder andere het vak wiskunde. Hoeveel mensen hebben nu eigenlijk deze enquêtes ingevuld? Want hier liggen er twee. Nou ja, we hebben dus voor het ene vak wiskunde twee. hebben we 170 studenten gehad in periode drie. En daar hebben we er maar 32 van ingevuld. Zo. En van het andere vak, daar waren er 90 studenten. en daar hebben er maar 13 het van ingevuld. Dus erg representatief is de steekproef meestal niet. Worden er ook wel eens echt nare of zelfs onbeschofte dingen gezegd in zo'n evaluatie? Uh, nee, eigenlijk niet echt heel erg onbeschofte dingen, maar er worden wel dingen in aangehaald die niet echt uh, volgens mij in deze evaluaties horen. Zoals? Over kleding bijvoorbeeld. Nu heeft de Studentenraad het initiatief genomen om eerstejaars komend jaar te gaan lesgeven of uitleg te geven over dat evaluatiesysteem. Daar bijvoorbeeld ook op respectvol evalueren te wijzen. Is dat een goede stap? Ja, ik vind van wel. Want bepaalde redelijk persoonlijke dingen die nu in die uh, evaluatie staan... zou je natuurlijk ook gewoon de docent in levende lijven al kunnen zeggen van... ja, ik vind het niet zo erg leuk dat je de hele tijd met dezelfde kleren aanloopt. Want je gaat stinken of zoiets. Want dat soort commentaar staat erin. Soms. <laughs> Zo'n opmerking kan ik me voorstellen, heeft impact op een persoon over wie het gaat? Ja, dat heeft impact. Maar als je hem persoonlijk brengt, is die impact minder erg dan wanneer die achterna gedragen wordt door zo'n systeem. Ja, want dat blijft ergens genoteerd en dat ziet men daaromheen ook. Ja, ja daarom. En dat is, dat is volgens mij echt veel meer uh, uh, beïnvloedend... dan wanneer je het gewoon even met iemand kortsluit. Jaap Kerg van de Studentenraad. Dat eerste jaar is nu zo'n extra uitleg krijgen. Dat gaan jullie komend studiejaar voor het eerst doen. Verwacht je genoeg effect? Het is natuurlijk cultuuromslag waar het om gaat. En het is altijd moeilijk om een cultuuromslag te bewerkstelligen. En dat gaat je ook niet gebeuren in één maand. Maar we hopen wel dat door continue inspanning om te zorgen dat studenten zich bewust zijn van het evaluatiesysteem en hier constructief mee omgaan. Dat de cultuur gewoon wordt dat je het serieus neemt en dat studenten hun verantwoordelijkheid nemen. Zometeen met extra geld, maar ook met een aantal eisen... wil minister De Jonge de kwaliteit van verpleeg- en verzorgingshuizen verhogen. En ons belangrijkste verhaal om 6 uur... een spannende avond voor de baas van Facebook. Hij moet tekst en uitleg geven over alle problemen rond het bedrijf. Ken je Tello? Dat is de handige boekhoudtool voor ZZP'ers... waarmee je btw-aangifte in no-time is geregeld.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 Tegenwoordig spreken wij liever van The centro of Things. Centro, een IT-bedrijf. ZZP'ers doet de boekhouding met Tello. Ga naar Tello.nl. Tello met een W. Lekker met je kids door de Alpen struinen. Of relaxed met de gondel naar de bergmeren. Samen crossen door het bikepark. Of zwemmen in de berglucht. Een hele berg als speeltuin met een drag. Actief berg... en ontspannen op vakantie in Wagrain-Kleinadel in Salzburgerland. Ga naar Lekkeropzomervakantie.nl.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 Erbij voor de toppen. Bitcoin, Ethereum en andere cryptocurrencies? AnycoinDirect.eu. NPO Radio 1.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 Hier in Hilversum, eh, droog nog? Nog wel. nog wel. Duurt niet lang meer, denk ik. Nee, er komt regen aan. Ja, want uh, het is natuurlijk een prachtige dag geweest op veel plaatsen. Maar inmiddels is het gaan regenen in het zuidoosten van het land. En in het midden van het land inmiddels ook. En die buigheid zal vanavond waarschijnlijk ook nog toenemen. Dat kunnen behoorlijk pittige buien worden met hagel, onweer, lokaal veel, veel regen, windstoten. Heeft kunnen dat er ook mee te maken omdat het zo zacht is, dat het dan eigenlijk al een beetje dat, wat je in de zomer ook wel eens kunt hebben, dat het dan gaat onweren? Ja, die temperatuur speelt zeker een rol, ook de luchtvochtigheid natuurlijk. Dus uh, wij zeggen dan dat het onstabiel is en ja, dan kun je van die buien krijgen. En dat gaat vanavond uh, en ook nog vannacht gaat dat vooral gebeuren in het midden en in het zuiden van het land. Dus daar is het uh, onstabiel met uh, buien. Uh, het noorden blijft droog met opklaringen en verder hebben we vannacht minimumtemperaturen van een graad of 8 in het noorden en een graad of 12 in het midden en zuiden van het land. Nou, morgenochtend hebben we dan in het zuiden nog steeds te maken met af en toe regen. Uh, in het noorden is het dan droog, in de middag dan gaat het juist andersom, dan trekt die regen naar het noorden toe en dan wordt het juist in het zuiden droog met een paar opklaringen. De uh, maximumtemperatuur komt iets lager uit dan vandaag, het wordt een graad of 14 tot 18 en op de wadden zelfs uh, slechts een graad of 10 tot 12. En daar staat ook veel wind. Uit het oosten een windkracht 5 tot 6. En dan terwijl... voelt het ook een stuk frisser aan. Jazeker, uh, ja zeker, absoluut. Ja. Met die temperatuur zal het echt gewoon koud aanvoelen. Terwijl in het zuiden van het land, daar is het dan uh, gewoon rustig weer. Met weinig wind en daar ook de hoogste temperaturen. Gaan we die regen nog achter ons laten? Ja, ik denk morgen. wel dat het uh, donderdag weer het meest droog is. Um, dan wordt het uh, ook weer wat warmer, zo'n 15 tot 20 graden. Vrijdag weer kans op een bui, maar in het weekend is het dan weer droog. Met zon en temperaturen die in de buurt van de 20 graden uitkomen. Kijk, dat zijn toch de meeste mensen vrij, Gerrit, dankjewel. Verkeersinformatie bij de AWB. Kees Horks. Kees, die A15 is hij al vrij? Uh, die A15 is vrij. Uh, er staat wel vanaf Gorkum naar Nijmegen dik 13 kilometer tussen Del en Echteld. Drie kwartier vertraging. En voortbedurend op het thema bij het weer. De avondspits verloopt ook redelijk onstabiel. Normaal gesproken ligt de piek rond half 6 met 400 kilometer. We hebben nu al dik 600 kilometer te pakken. Dus de tabellen met de voorspellingen die kunnen vrolijk de prullenbak in. Veel ongelukken veel ellende aan het begin van de avondspits. En het kwam ook niet echt meer goed. De A1 vanaf Amsterdam naar Amersfoort. Problemen bij Muiderberg vielen vanaf Watergraafsmeer. Op de A6 bij de Hollandse brug zijn opruimwerkzaamheden richting Lelystad. Daar zit hier op de A1 en op de A6 ook veel last van. Een ongeluk op de A1 Amersfoort richting Hengelo... een half uur vertraging tussen Hoenderloo en Twello. Bij Eindhoven richting Maastricht op de A2... een half uur vertraging tussen het Eckersweijer en, en De Hocht. Een ongeluk op de A4 vanaf Amsterdam naar Den Haag. Dat is ook een regelmatige gebeurtenis in de avondspits. Nu eentje bij Hoogmade. Ruim 13 kilometer verder vanaf Knoppe de Hoek. Bergingswerkzaamheden zijn gestart. De vertraging is ruim een drie kwartier. En tenslotte de A27 vanaf Almere naar Utrecht. Hou rekening met zo'n drie kwartier vertraging tussen Hilversum en Niedergij.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 Pas en dat doe je in de mobiele app of op je computer. Wat jij wilt. ZZP'ers vinden boekhouden een feestje met Tello. Schrijf u nu in voor de onmisbare cursus actief in overnames op alexvangroningen.nl. ZZP'ers doet de boekhouding met Tello. Ga naar Tello.nl. Tello met een W. Zondag. De absolute kraker in de eredivisie. Pak PSV de schaal uitgerekend tegen de grote rivaal? En wie zitten we tijd in? Prachtig! Of is Ajax de baas in Eindhoven? Abonneer je nu en kijk zondag naar PSV Ajax. Sports eredivisie. Erbij voor de toppen. Zeven minuten over half zes. Minister De Jonge van Volksgezondheid presenteerde vanmiddag zijn lang verwachte plan om de verpleeghuizen beter te maken. Het kabinet gaat de komende jaren miljarden uitgeven... om de kwaliteit te verbeteren. Kern van het voorstel is dat de beste verpleeghuizen gaan dienen... als voorbeeld voor de slechte verpleeghuizen. Politiek verslaggever Lars Geerts. Waar heb ik dat eerder gehoord? Uh, in het regeerakkoord heb je dat gelezen. Ja. En toen ja. dat werd gepresenteerd heeft iemand je dat ongetwijfeld verteld. En daar heb je het, uh, het eerder gehoord. Nee, dat nee, dat jij was jij dan wel het... gewezen Ja, ja. ja. <laughs> dat kan. Uh, in ieder geval uh, komt het erop neer dat dit de uitwerking is... van uh, het regeerakkoord, zoals de vier partijen dat hebben uh, afgesproken. En daarin stond dus al dat het de bedoeling was... dat uh, de verpleeghuizen waarvan iedereen zegt... nou, dat zijn nou voorbeelden voor de rest... daar zou de Nederlandse zorgautoriteit gaan kijken. Die zou dan constateren... hé, hey, uh, die doen het op deze manier, dat is eigenlijk de beste manier. Dat gaan we gieten in een bepaalde norm. En die norm die moet dan gaan gelden voor alle verpleeghuizen. Nou, uh, om dat uh, te realiseren uh, heeft de NZA tot januari de tijd. Op dat moment uh, bestaat er dus uh, de norm, de regels... waar iedereen aan moet voldoen. En op dat moment moeten ook de verpleeghuizen die daar niet aan voldoen... plannen gaan maken om te kijken hoe ze er dan komen. En dan is er een stok achter de deur. Je spreekt namelijk die plannen af. Die worden goedgekeurd door uh, de zorgkantoren, zoals het heet. Dat zijn de mensen die het geld verdelen. Vervolgens krijg je geld om die plannen uit te voeren... Maar als na een aantal jaren blijkt dat je dat niet goed hebt gedaan... of dat het geld naar de verkeerde dingen is gegaan... dan krijg je de stok op de neus. Want dan moet je dat geld gaan terugbetalen. Of in, maar in ieder geval een deel daarvan. Maar dit plan is er gekomen, omdat het kabinet verplicht miljarden moet investeren in die verpleeghuizen. Waar gaat dat geld dan vooral naartoe? Ja, het plan is natuurlijk gekomen omdat in de vorige kabinetsperiode de staatssecretaris aan het zorginstituut had gevraagd: van stel nou die regels op, stel die normen nou op. En vertel me ook meteen wat het moet kosten. En vervolgens kwamen ze erachter dat als het Zorginstituut dat doet, dat je dan ook verplicht bent om het geld uit te geven. En de totale kostenplaatje komt dan neer, over vier jaar moet ik zeggen, op 2,1 miljard euro per jaar. Het kabinet is verplicht om dat uit te geven. En waar geef je het dan inderdaad uh, vooral aan uit? Dat geef je uit aan personeel, zegt minister De Jonge. Meer tijd, meer liefde, meer aandacht voor onze ouderen in de verpleeghuizen. En om daarvoor te zorgen hebben we gewoon meer mensen nodig. Uh, meer mensen die die liefdevolle zorg en aandacht uh, kunnen geven. Uh, en daar gaat het geld heen, daar moet het geld heen gaan. Ja, en daar gaan we goed op letten. Uh, zorgen dat we niet vrijblijvend uh, die middelen besteden. Precies, want je kunt de verpleeghuizen wel een hoop geld geven... maar hoe weet je dan zeker dat ze dat ook echt, echt in handen aan het bed steken... en dat daar niet uh, de bestuurder een heel mooi kantoor voor inricht? Nou, dat willen ze voorkomen door te zeggen dat al het geld dat naar een verpleeghuis gaat... daarvan moet minimaal 85 worden besteed aan het personeel. En de rest van de 15 mag je dan nog uitgeven aan zogeheten overheadkosten. Dat uh, noemen ze het oormerken van het geld. En op die manier willen ze voorkomen dat het dus naar andere dingen gaat dan naar... Personeel. Dat is wel iets waar we heel veel partijen al vaak over hebben gehoord. Hè? Het moet juist naar het personeel, juist ja, naar de bewoners. Het stond ook in dat manifest hè, van de uh, borstkamers Borst, ja. Dat hier een belangrijke rol in heeft gespeeld. Maar betekent dat dan ook nu iedereen blij in Den Haag? Nou, viel mij wel op dat een aantal partijen die toch normaal geen goed woord over hebben voor de manier waarop verschillende kabinetten met ouderen zijn omgegaan, uh, dat, dat die nu uh, ineens heel vriendelijk staan tegenover uh, deze plannen. Ik bedoel, uh, de afgelopen jaren hebben we toch weinig goeds gehoord van de SP, maar uh, Kamerlid Maarten Heijink... Die gooit het nu eens over een andere boeg. Nou, ik vond eigenlijk, voor, voor wat hij had aangekondigd... Uh, waren wij er best wel blij mee. Dat, uh, hij, hij, hij voert eigenlijk de motie Roemer uit... die vorig jaar november is uh, aangenomen. Uh, onze voorganger destijds die vroeg... zorg nou dat er meer geld naar het verpleeghuizen gaat... maar zorg nou ook dat dat niet terechtkomt... In, uh, in, in de hoofdkantoren bij het management. Maar zorg dat dat op de werkvloer uh, terechtkomt... bij extra handen aan het bed. Nou, en dat heeft hij eigenlijk, vind ik, redelijk goed uitgevoerd... door die eis van 85% te stellen. Bent u mild eigenlijk voor de SP? Ben ik helemaal niet gewend. Nou ja, er gaat meer geld... naar de verpleeghuizen, dat wilden wij. Het geld wordt geoormerkt, dat wilden wij. De motie roemen wordt uitgevoerd. Ja, wat wil je nog meer? Dat gaat de goede kant op. Nou, ze vinden het dus blijkbaar een ontzettend goed idee... maar dat komt vooral omdat ze het zelf als eerste bedacht hebben natuurlijk... door die motie Roemer in te dienen. Maar ook de PvdA bijvoorbeeld aan de linkerkant is positief. Dat zal weer te maken hebben met het feit dat het hun staatssecretaris was... Uh, Van Rijn, die om die kwaliteitseisen had gevraagd... en ook het geld uh, daarbij uh, heeft kunnen regelen. Dus uh, aan, aan de linkerzijde tot nu toe alleen maar positief geluiden. Oh, je, je zegt aan de linkerzijde. Moet ik toch daaruit opmaken dat er wel iets aan de rechterzijde wordt gezegd? Je hoort een wanklank, uh, <laughs> ja. zoals gebruikelijk... bij. Bij, uh, de PVV, die zeggen uh, eerst zien, dan geloven. Hij heeft alleen maar plannen, plannen, plannen, plannen, maar ik zie concreet weinig veranderen. Dat was Fleur Agema van de PVV, die haar uh, oordeel daarover heeft geveld. Maar opmerkelijker misschien is nog wel coalitiepartner de VVD. Die hadden allereerst, moet uh, ik uh, credits where credits do, zeggen de Engelsen dan zo mooi. Uh, die hadden allereerst het mantra bedacht dat de beste verpleeghuizen moeten gaan dienen als voorbeeld van slechte verpleeghuizen. Dus uit die koker komt dit plan. Maar die zijn toch nog wel wat kritisch, want wat zeggen ze dan meteen bij? Uh, wat gaan we dan doen met die bestuurders die steeds maar weer de fout ingaan? Daarover was het regeerakkoord namelijk heel duidelijk. Die moeten worden aangepakt. Maar daarover leest Sophie Hermans uh, van de VVD in dit plan nog helemaal niks. Kijk, wat ik niet zou willen is dat uiteindelijk bewoners en uh, zorgmedewerkers... dat die de, de dupe worden als, uh, als er bestuurders zijn... die structureel uh, onder de maat blijven presteren. Oftewel, als die onder de maat blijven presteren... dan moet de inspectie of dan moet een toezichthouder... of iemand moet dan kunnen zeggen, u moet daar weg... en het liefst mag u de komende tijd geen baan meer hebben in de zorg. Dat wil de VVD graag zien. Dat komt dus van een coalitiepartij. Ik vermoed dat uh, als het debat gevoerd wordt over deze plannen van minister De Jonge dat de minister misschien wel genegen is... om de VVD hierop een toezegging te doen. nog Lars, dankjewel. politiek verslaggever Lars Geerts. De brandweer Amsterdam-Amsteland wil meer vrouwen aantrekken. En daarom zijn ze begonnen met een sportklas... voor vrouwen om hen door het toelatingstraject te loodsen. Elisa Dijkema van de brandweer Amsterdam-Amsteland. Goedemiddag. Goedemiddag. Waarom is deze sportklas eigenlijk nodig? De, we zijn deze sportklas gestart omdat uh, wij zien dat vrouwen meer dan mannen moeite hebben met het halen van uh, de sporttest. En dat is het eerste, een van de eerste selectieonderdelen in de sollicitatieprocedure. En door dan die klas op te richten dan kun je dat probleem oplossen? Hoe gaan jullie dat doen dan? Oplossen weet ik niet, nee, maar we gaan wel helpen en ondersteunen, omdat we uh, de meiden die meedoen met die sportklas nu uh, door onze uh, instructeurs worden begeleid en getraind in uh, specifieke vaardigheden. Dus echt specifieke uh, dingen die je nodig hebt om uh, uh, ja, fit bij die sporttest te verschijnen. Wat, die, die toelatingsprocedure, waar bestaat die uit? Je kunt u dus wat voorbeelden noemen? Dat zijn meerdere onderdelen hoor. Je hebt de, de sporttest, uh, maar je hebt ook uh, medische keuring. Je hebt een assessment, uh, je hebt een hoogte-enketest. En ja, we weten gewoon: hè, voor een assessment kun je minder makkelijk trainen en oefenen. Maar een sporttest, hè, conditioneel mm -hmm. fit en, en kracht, uh, het fysieke deel, daar kun je voor trainen. Dus als we hierbij kunnen ondersteunen. Dan doen we dat. Maar wordt er in die, bij die eisen niet ook onderscheid gemaakt tussen mannen en vrouwen? Want een man heeft nu helemaal meer spieren dan een vrouw, gemiddeld genomen dan? Dat zou je denken, maar dat is niet zo. De toelatingseisen voor mannen en vrouwen zijn hetzelfde. En die blijven ook hetzelfde. Het is alleen nu zo, dat we, omdat we... Hè, we hebben nu ook 10% van, uh, van de brandweermedewerkers uh, in de uitdrukdienst... is vrouw op 500 beroepslieden in totaal. Uh, en we hopen met deze sportklas gewoon meer vrouwen... te interesseren voor het uh, vak brandweervrouw. Is dat het enige wat u kunt doen? Of moet er ook iets aan de, aan de cultuur aan zich gebeuren? Er zijn heel veel dingen die we uh, kunnen en moeten doen. Uh, überhaupt bekendmaken dat we op zoek zijn naar ze. En dat ze wel degelijk een kans maken. Hè? Ook al denken ze zelf van niet. Dat is er inderdaad één. Twee is inderdaad, je hebt wel sowieso te maken met een, uh, een mannenwereld. En een fysiek en mentaal ja, zwaar beroep. Uh, dus daar heb je wel mee te maken. Uh, het is een wereld waar je nu in werkt. Maar ik kan je verzekeren, de vrouwen die we nu bij ons hebben werken... werken er met heel veel plezier. Hoe, hoe, hoe gaat het met vriendinnen ook? Zijn die niet warm te krijgen? Om, om, als je uitlegt, ook als vrouw, als je al bij brandweer zit... van hoe leuk het daar is. Ik denk dat dat wel helpt. Ja, tuurlijk. Uh, via, via. Hè. Op het moment dat je ook wat meer kennis maakt met uh, het uh, beroep. En uh, meer ja, uh, weet wat het inhoudt. Uh, wat het van je vraagt. Maar ook... Ja, wat je kunt betekenen voor die maatschappij. De meeste mensen, collega's, geven ook wel echt aan ja, de, de adrenaline, het hulpverlenende. Ik kun iets, kan iets betekenen voor die ander. Uh, dat zijn wel echt doorslaggevende factoren om uh, te solliciteren voor uh, deze baan. Nou, kijken wat er gaat gebeuren. Of het lukt om meer vrouwen erbij te krijgen. Dank Elisa Dijkema van de Brandweer Amsterdam Amstelland. We gaan naar Den Haag weer, naar Kees Kwaks bij de AWB. Hoe is het op de weg, Kees? 600 kilometer, Mark. Een dikke avondspits. De problemen vooral nu op de A4 Amsterdam-Den Haag. Drie kwartier vertraging na een ongeluk bij Roelofaar en Zween. Vanaf Schiphol in de file. Alle rijstokken zijn weer vrij. Er is een zwaan geland op de A27 Utrecht-Almere. En dan was het al erg druk. Tussen Beeldhoven en Huizen, 11 kilometer file. En de A15, die is weer vrij. Vanaf Gorkum naar Nijmegen. Toch nog altijd een half uur vertraging tussen Meteren en Tiel.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 En des is met Street, You Better was dat. We staan er niet elke dag weer stil, maar hier in Hilversum... de mediastad, ligt wel vijf kilometer archief van de stichting Omroep Muziek. Vijf kilometer muziek voor omroepkoren en orkesten. In tachtig jaar tijd opgebouwd. En zo zijn er in Nederland nog meer muziekarchieven te vinden. Er is alleen geen geld om die te onderhouden... Hoe moet dat nu verder? In elk geval heeft het geleid tot een nieuwe voorstelling van Vrommerman, die vanavond in première gaat. De vleugel in de Sint-Aagtenkapel in Amersfoort wordt gestemd... voor de première vanavond van het nieuwe stuk van Vrommerman. En in dat stuk worden we meegenomen in Magazijn Hollandia. Laat me, laat me mijn eigen gang maar gaan. een gedeelte uit uh, een medley die in die voorstelling uh, te horen is. Ik praat erover met Paul van Utrecht en Jan-Willem Baljet van man, Vertel even wat we in die uh, medley horen, Paul. Het is echt een medley van allemaal klassiekers, gearrangeerd door uh, Rutger de Becker van uh, voormalige uh, Vliegende Panter. Panthers. Jan-Willem, hoe ziet magazijn Hollandia eruit? Het is denkbeeldig, hè? Het is denkbeeldig. Ja, Neem ons is ik... mee. Nou, het is, het is een, een, een enorme ruimte waar enorm veel prachtige muziek staat opgeslagen. Allemaal muziek van Vaderlandse bodem. Daar werken zeven mannen in stofjassen. En die zijn vergeten. Of ze zijn wegbezuinigd, dat zou ook nog kunnen. Maar in ieder geval, in dat magazijn komt niet meer zoveel muziek binnen. Dus er is voor die mannen altijd om. Alle schatten die daar liggen, om die nog eens een keer ten gehoor te brengen. Jullie hebben veldwerk gedaan. Jullie zijn op pad geweest naar verschillende archieven. Onder andere hebben jullie een uitstapje gemaakt... naar uh, de bibliotheek van de Stichting Omroepmuziek in Hilversum. En daar hebben jullie een vlog van gemaakt. We willen even een klein stukje horen daarvan. Brazil. Ja. Zou die dan hieruit gedirigeerd hebben? Gewoon, hij wist toch wel wat er stond. Wat er? En zet hem terug waar je hem gevonden hebt. Kijk, ik toch nog even... Zou wel, dat een hele dag, dat ik zou uh, zoeken hoor. Ja, het geeft echt een uh, prachtig beeld ook van al dat repertoire. dat toen, uh, nee, zeker ja. De muziek die daarvoor gebruikt is, die hebben wij dus allemaal. <lacht> Drees heeft een Canadees. Ik hou zoveel van Betty Boop. 1938. Dus is Willy Je het Willy Albert die dat plaatje heeft? goed. Ja. Willem. Hé. Hey. Goed hè? <lacht> Vriendschap, liefde, broederschap. Het zijn geen loze kreten. We leven echt niet voor de grap.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 we bennen op de wereld om elkaar, om elkaar, om elkaar, om elkaar... Om elkaar te helpen die waren. ja! We bennen op de wereld... Ja, het is wel leuk om jullie door die gangen te zien dwalen... en dat jullie dan toch ook ineens tot zijn muzikale uitingen komen. Eén ding, ja, je ziet het daar in beeld ook... al die gangen met al die mappen en die dozen. Er is zo ontzettend veel. Er is ongelooflijk veel. Uh, het is ook niet per se allemaal repertoire... waar, uh, waar wij zelf uh, naar op zoek zijn, maar dat is... Dat is voor een ander muziekgezelschap weer totaal anders. En dan kan je dus afvragen, ja, moet je dat bewaren? Ja, ik weet niet of iemand ooit uh, ochtendgymnastiek de musical uh, wil gaan maken, maar dan heb je... Uh, het kan wel. Het, het zou zomaar kunnen, uh, wie weet. Maar dan heb je dus gewoon echt sowieso de originele arrangementen tot je beschikking. Maar goed, dit is dan niet zo'n heel bijzonder voorbeeld, maar er liggen gewoon echt, echt Ramblers originele arrangementen, de arrangementen van Ruud Bos, uh, van, van, Annink, van Harry, Annink, alle grote die alle liggen grootheden. daar. Ja. En weet je, als ik dan toch een klein politiek tientje aan mag geven. Er is natuurlijk op een gegeven moment bepaald dat er minder geld gaat naar cultuur. Um, en bibliotheken worden daar behoorlijk hard in uh, getroffen. En wat mij, en ik denk alle vormen mannen, daarin zo steekt... is dat er nooit een discussie is gevoerd over wat moeten we bewaren en wat niet. Er wordt gewoon klakloos geld bezuinigd. En die, al die, die, die, die dingen die liggen daar eigenlijk te vergaan... Worden niet, of er is geen geld meer om ze goed te conserveren... maar bovendien er is er ook geen geld om ze te digitaliseren. Dus wat gebeurt er nou eigenlijk met die archieven? Er wordt eigenlijk niks mee gedaan en wat er uiteindelijk zie je gebeuren... zoals met uh, het archief van het TIN, het uh, Tropeninstituut... dat wordt verkocht aan een bibliotheek in Alexandrië Is dus gewoon weg, is vernietigd voor Nederland. Uh, dat kan een keuze zijn, dat je zegt van het is ons niet belangrijk genoeg... weg met die handel, maar die discussie had gevoerd moeten worden. Zo zonder dat dat niet gedaan is. Ik geloof dat de pianostemmer klaar is. Zullen we er nog eentje doen? Welke doen we? Jullie? Uh, zullen wij uh, Telkens weer laten horen? Dat is, uh, uh, wij waren zeer vereerd met het feit dat uh, de maker van dat lied... De, zeer bekend geworden door Willeke Alberti uit uh, de productie Sien. Maar de maker daarvan is Ruud Bos. En Ruud Bos voelde zich zeer vereerd. Wij natuurlijk dubbel zoveel. Maar uh, dat hij voor ons dit lied uh, mocht gaan arrangeren. Dus uh, wij knijpen in onze handjes en we laten hem graag horen. Nou, Telkens, telkens, telkens weer. telkens, weer, telkens weer. Mark Robin Visser maakte deze bijdrage over magazijn Hollandia. De nieuwe voorstelling van Frommerman. Vanavond, vanavond toeren ze mee door het land. ook weer zo'n zwakte bot. In ons rechtssysteem we zijn gewoon niet voorbereid op intolerantie. En het wordt tijd dat we wat dat betreft de regels uh, gaan aanscherpen. Elke werkdag van half zeven tot zeven. Dit is de dag. Hoe kan je ook zorgen dat de vrijheden ook bewaard worden? Dat we niet weggaan in het betoog om juist de vrijheid van meningsuiting te beknotten. Tegendraadse gesprekken over de actualiteit van de dag. En bijt een keertje door. Niet om de vrijheid van meningsuiting van een ander te beperken, maar om aan te pakken waar het probleem zit. De oproepen tot haat. Dit is de dag, s'avonds van half zeven tot zeven. Op NPO Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Specsavers hoormiete 1. Een hoortoestel zonder bijbetaling. Dat is te mooi om waar te zijn. Nou, toch is het zo. Uw basisverzekering vergoedt maximaal 75 procent. En Specsavers vergoedt nu de resterende eigen bijdrage voor een hoortoestel. Er zijn veel mythes over onze hoorzorg.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 Onsecure bestaat 10 jaar en dat vieren we met de. Grote Onsecure Kentekenloterij! Maak kans op schitterende prijzen! Hele lage prijzen! Lage prijzen? Ja, want Onsecure heeft nog steeds een hele lage premie! Oh ja, maar je maakt nu ook nog elke week kans op een jaar lang gratis tanken. De Grote Onsecure Kentekenloterij! Speel gratis mee op Onsecure.nl